Amber Brandsen met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een nieuwe regering gevormd. Dat heeft zijn Likud partij laten weten. Over het nieuwe kabinet is 42 dagen onderhandeld. Kort voor de deadline die rond deze tijd afloopt... sloot de kleine religieuze partij Joods Huis zich nog aan bij de coalitie. Daardoor krijgt de regering van Netanyahu de kleinst mogelijke meerderheid in het Knesset. De vakbonden voor Rijksambtenaren hebben minister Blok een ultimatum gesteld. Volgende week woensdag 12 uur moet hij met een reëel CAO-bod komen, anders volgen er acties. De bonden willen in het voorstel onder meer een compensatie voor de periode dat er geen CAO en daardoor geen loonsverhoging was. De laatste CAO liep op 1 januari 2011 af. Vorige week liep het overleg tussen de vakbonden en de minister vast. In Groot-Brittannië gaan in de laatste peilingen voor de verkiezingen van morgen de conservatieven en Labour gelijk op. Beiden zouden 276 zetels krijgen en halen dus allebei geen absolute meerderheid. UKIP, dat tegen meer immigratie is, lijkt één zetel te krijgen. Waarschijnlijk wordt de vorming van een regering in Groot-Brittannië lastiger dan ooit. De eredivisiewedstrijd tussen Groningen en Zwolle gaat zondag gewoon door, ondanks de politieacties. Volgens burgemeester Den Oudste van Groningen is het geen risicowedstrijd en hoeft het daarom geen probleem te zijn dat er niet genoeg politiemensen beschikbaar zijn. Ook tijdens Feyenoord-Vitesse voert de politie zondag actie. In Rotterdam is nog geen besluit genomen over het al dan niet laten doorgaan van de wedstrijd. In de halve finale van de Champions League heeft Barcelona thuis met de 3-0 gewonnen van Bayern München. Messi scoorde twee keer, Neymar maakte kort voor tijd het derde doelpunt. Dinsdag is de return in Duitsland. Het weer vanuit het noordwesten buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgenochtend wisselend bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog een bui. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten vrij zonnig... en neemt de buiigheid overal af. Smiddags is het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Short. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. ZFM met nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1079... hier op je lokale radio ZFM Zondvoort.